Wat er gebeurt met de vliegbasis Gilserijen en Eindhoven en maritiem vliegkamp De Kooi is nog wel onzeker. Bij een grote politieactie in Den Haag heeft de politie meer dan 150 prostituees en zo'n 100 klanten gehoord. Ook is een onbekend aantal mensen aangehouden. Om acht uur gisteravond heeft de politie de Doubletstraat afgesloten, waar 164 prostitutieramen zijn. De actie komt nadat de politie informatie had gekregen dat veel vrouwen in de straat daar tegen hun wil werken. De politie zoekt nog naar wapens en drugs en heeft een bedrag van 20.000 euro gevonden. Bij de actie zijn 350 agenten ingezet. Volgens burgemeester Van Aertsen van Den Haag is de vrouwen verteld dat de actie niet tegen hen is gericht, maar tegen vormen van slavernij.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 In de Eredivisie is gisteravond één wedstrijd gespeeld, AZ-NAC. En de uitslag daarvan is 1-1. Het weer, het is vrij helder, met kans op mistbanken. Het koelt af naar een graad of 4. Overdag is het opnieuw zonnig. Het wordt 11 graden op de Wadden en 18 in Limburg. Zondag is het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. En CRV.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 De geluiden bijvoorbeeld die van uw huizen thuis maken. Maar ook de geluiden die u ontroeren, die herinneringen bovenbrengen. De geluiden waarvan u vrolijk wordt. Of misschien kiest u eerder voor de stilte. En wat brengt die stilte u dan? U kunt bellen naar ons gratis telefoonnummer 0800-1121. 0800-1121. Mailen dat kan naar casaluna.ncrv.nl. casaluna.ncrv.nl. En twitteren dat kan met hashtag Casaluna. Ja, en muzikaal verkennen we vannacht het grensgebied tussen stilte en geluid met uh, onder andere niet uit het raam... Neil Diamond en Lisbeth Leest. Maar eerst even naar de mail. Ik krijg bijvoorbeeld een mailtje van uh, Gesina. Gesina uh, schrijft... Ik heb wekenlang last gehad van een dichtzittend oor. Ja, dat is inderdaad heel erg vervelend. Dan krijg je pas goed door, schrijft Gesina... hoe belangrijk het is om je gehoor te beschermen. Mijn lievelingsgeluid overigens is het geluid van een spinnende kat. Dat kan heel vrolijk en ook troostrijk zijn. En dan een tweet van Klemper. Klemper schrijft het geluid van vogels in de ochtendsom op mijn balkon... onder het genot van een heerlijk gemaakte cappuccino. Nou, morgen kan je dat geluid vast wel weer horen, Klemper. Want uh, het wordt een prachtig weekend en die cappuccino erbij komt helemaal goed. Dan een uh, tweet van Niels Lautenslager. Uh, zijn prettigste geluid is onder de douche gaan staan... straal boven op je hoofd, ogen dicht en dan je oren dicht met je vingers. Dan ook nog een tweet van Robin Den Haan. Het mooiste geluid voor mij is uh, het geluid van... koraal-etende clownvisjes op Bonaire. Ja, dat kan. Ik ben, ik ben heel benieuwd hoe dat dan klinkt. Het geluid van koraal-etende clownvisjes op Bonaire. En dan heb ik ook nog een tweet binnengekregen van Eline Kleinbrink. En voor Eline is het mooiste geluid... het geluid van een rijwiel met versnellingsnaaf. Tik, tik, tik, tik, tik, tik. Ja, ik zei het al, we verkennen het grensgebied tussen stilte en geluid in muziek. Zo is dit een liedje over dat moment dat het toch even stil is, ondanks alles. Dit is Niet Uit het Raam. Als het even stil is, stil is in huis. Niemand schreeuwt, niemand slaat. Niemand die een krijgt Niemand die er hard op zwijgt Als het even stil is in huis Denk ik aan hoe mooi het was Hoe leuk je was, hoe goed het was Zonder te verwijten De drank, de vriendinnen Denk ik aan mijn rug Tegen jouw borsten Woorden fluisteren In bed Maar nu hoor ik Hoe jij en je eentje gaat slapen En op je eigen kamer Je eigen wekker zet. Als het even stil is Stil is in huis Niemand vreelt, Niemand slaat Niemand die een krijgt Niemand die er hard op zwijgt Als het even stil is Stil is huis. Ik zie op een foto hoe gelukkig we waren, waren het maanden of misschien zelfs wel jaren. Nog voor mijn carrière, voor jouw jaloezie probeer ik te vergeten hoe ik jou nu zie. Soms geef je wel eens. Dat je weggaat, maar waar in godsnaam moet je dan heen? We zijn samen niet gelukkig, maar gelukkig, gelukkig zijn we niet alleen. Als het even stil is, stil is in huis. Niemand schreeuwt, niemand slaat, niemand in huis. Volgende week, dan is het tien jaar Niets meer te vieren, maar nog wel bij elkaar Afspraak is afspraak en we zullen wel zien Maar ik denk als het stil is aan de volgende tien Van zinloos proberen, van dat niemand iets zegt Maar breken, breken zullen wij nooit hebben. Even stil is, stil is in huis. Niemand wil, niemand slaat. Stil is. Niet uit het raam was dat met Als het Even Stil Is, begeleid door het metropolo Een liedje dat de heren van Niet uit het raam in 1999 schreven, ter gelegenheid van het 75 jaar bestaan van de NCRV. Het programma Volspot bracht toen de cd De Tien Geboden uit met tien nieuwe liedjes gebaseerd op die tien geboden. En niet uit het raam eh, adopteerde het zevende gebod. Gij zult niet echt breken. Geluiden, Daar gaat het over in Casa Luna vannacht. Over de geluiden die van uw huis en thuis maken. Of over de geluiden die zeer vertrouwd zijn bij u in de buurt. Of de geluiden die u verwonderen of ontroeren. Of de herinneringen die bovenkomen als u een bepaald geluid uh, hoort. En misschien houdt u wel niet zo van geluid. Houdt u toch eerder van de stilte? En waar zoekt u die stilte dan? En wat brengt die stilte u? Geluid en stilte. U kunt erover bellen. 0800 1121, Mailen kan naar casaluna.nl. En twitteren. Dat kan met hashtag casaluna. Martin, nacht. Uh, hallo? Ja, Martin. Hoor je mij? Ja, ik hoor je niet. Gelukkig da Dag, Martin. Goeienacht. Dag, Alko. Wat vind jij nou een mooi geluid? Ik vind twee geluiden heel mooi, Alko. Ja? Dat is... Uh, de handrem zeg maar, van de oplegger, waar ik op rijd, ja. en als ik dan die handrem weer loslaat. Weet je, dat is niet alleen dat lucht wat je hoort, ja. maar ja, het is apart, het is een hele rare geluid. En, en jij rijdt op een oplegger, dat is een vrachtwagen, denk ik? Ja, ja, ja dat is een trailer. Een trailer, oké. Okay. Ja, en, en, en daarvan de handrem, weet je als je in die cabine opzet, dat hoor je dan zo heel mooi, weet je wel. En als je het loslaat ook. Maar ja. dan maakt hij iets anders geluid als dat hij opzet. Je bent nu aan het rijden, hè, denk ik? Ja. Ja, dus ik kan je niet vragen om het geluid even te demonstreren. Maar kun, kun je het imiteren, dat geluid? Hoe bedoelt u? Nou ja, hoe, hoe klinkt dat dan als je die handrem aantrekt of juist weer loslaat? Uh, ja, ik zit te kijken, weet je wel. Of ik iets kan zien of even iets stoppen kan. Nee, dat hoeft niet, hoor. Dat, je moet niet uh, het, het verkeer in gevaar brengen. Maar... Het is meer een luchtfluit. Ja, een luchtgeluid, ja, ja. Ja, maar dan ook zo'n typende geluid achteraf. Zeg maar een soort echo, een beetje, wat er volgt. Want oh. alles werkt op een luchtsysteem. Ja, ja. En als je dan dat hier loslaat, dan laat hij alle remmen los. Mm -hmm. En dat maakt weer een aparte geluid. En Martin, waarom... geluid. Nee, nee. En waarom geniet je juist zo van, van het geluid van die handrem? Want hé, je hoort natuurlijk allerlei geluiden als je onderweg bent met, met, met, met uh, die trailer. Uh, uh, uh, ook als je uh, gaat stilstaan of weer gaat optrekken. Ja. En toch is dit je favoriete geluid. Ja, klopt. Want daar ben je zo heel lang aan het rijden. En overal, weet je wel, als je stopt, dan denk je van zo, ik ben er. En die geluid geeft een soort rust, weet je wel. Ja, ja, Tot, ja, ja. De, ja. Het rondje rit af, als het ware. Ja. ja, mooi. Nou, het, het geluid van de handrem van de trailer. Het favoriete geluid van Martin. Martin, dankjewel en ik wens je nog een goede nacht. Dankjewel, ik jou ook. En geniet Fijne straks van dat geluid, hè? Wat zegt u? Geniet straks van dat geluid als je op je oh, bestemming bent. Dat doet altijd. Dankjewel. Moet, je, moet je nog ver? Ja, ik moet nog anderhalf uurtje. Nou, rij voorzichtig tot dan, hè? Ja, dat doe ik, dankjewel. Dag Martin, goeienacht. Dag, Kees Oostrom, Kees Oosterom, Hoi, ook daar ben ik weer eens een keer. En wat is een geluid dat jouw dier bij is? En nou, ik woon uh, sinds een paar jaar hier in Woudingen, dat is aan de Merwede. Daar ja, heb ik het ja. over gehad. Ja. Dat is dan vlakbij Gorkum en daar vaart een hele grote pond. En daar zitten ook heel veel stoeltjes bovenop. En nu is het er voor, jou. Ja, en zitten die stoeltjes vol met toeristen die hier dan even komen kijken en zo. Mm -hmm. Maar die vaart om het uur. Dus ik hoor hem hier. Uh, ik kan die vier ook zien uit mijn huis. En dan hoor ik hem. Hoor ik hem uh, aanleggen. Hoor ik hem starten. En ik hoor, oh, nou is het één uur of het is twee uur. weet je? Elk uur ah, je herinnert me eraan uh, hoe laat het is. Ja, het dus, is dus eigenlijk dat, je uh, klok. Net is de klok voor jou, ja. Ja, ja precies. Zeg, en vind je het een fijn geluid? Ik bedoel, is, is, ja, het, is het fijn is dat het voorjaar weer begonnen is en de boot weer in de vaart is? Ik bedoel, hoe ervaar je dat geluid? Ja, als. Uh, ja, niet, niet, ja nou, nou, inderdaad, nou weet ik dat het voorjaar is. En, uh, en dan kijk ik ook hoeveel mensen er al bovenop zitten. Nou, vandaag was het mooi weer, dus dat er best wel weer veel mensen op die rode stoeltjes, zo hoe maar zeggen. En. Uh, en, en, en die gaan dan eigenlijk... dit is geen eiland, ik denk dat het ook dat gevoel is. Een start in Gorkum. Mm -hmm. waar waren hierheen. Dat is net of ze naar een eiland gaan. Dan lopen ze door zo'n oud stadje, Woudsinchem. Ja. Dat is natuurlijk prachtig, weet je wel. En dan, dan, dan, dan denk ik zo. Dan ze, later hebben ze hier even alle winkeltjes bekijken En dan gaan ze weer terug. Ja, ja, ja. en ervaar je het nu... Uh, je, je zegt, het is eigenlijk mijn klok, hè, die boot die je om het uur ja. aanlegt. Maar uh, ervaar je het als geluidsdecor? Of kijk je toch even uit je raam om te zien... Hoe de boot erbij ligt, hoe mensen erop zitten, of het druk is aan boord. Ja, kijk, altijd even. Want als hij aankomt, dan uh, maakt hij een hele rare draai. Hij komt eigenlijk zo de, ja, deze kant op varen. Dan heeft hij, denk ik, allerlei uh, zijschroeven of zo. Want dan komt hij keihard aanvaren en dan draait hij ineens om. Met zo'n groot ding. Ik denk, nou, die vaart nog een keer die hele stijger in elkaar. Dus ik kijk elke keer... Of die niet hele stijger aan koordvaart of zo weet je wel. Ja, ja, ja, ja precies. maar dat geluid maakt je attent op het feit dat de boot er weer is. Ja, ja, mooi soort, ja, een mooi soort regelmaat ook lijkt me. Eh, misschien is dat wel een goede reden om hier nog 25 jaar te blijven wonen. Nou, te, dat zo'n boot kijk. elke keer uh, aankomt en weer wegvaart. En, uh, ja, het is uh, prachtig hoor. Ja. Kom je ook een keer kijken. Daar, ja, als ik een keer in de buurt ben, kom ik luisteren vooral hoe het klinkt... Ja. als de boot aanlegt in Woudrichem. Ja. Kees, dankjewel voor je telefoontje. Nou, okay. dag. Tot ziens. Dag, dankjewel. Een mailtje kreeg ik binnen van Jos. Jos schrijft, uh, vandaag trof mij de stem van Sahar. In een interview op Radio 1 vertelde ze over de verblijfsvergunning die ze kreeg... Ik vond het prachtig, die blijdschap in haar stem, dat ontroerde me. Ze vertelde dat ze een taart ging kopen. Dubbel heerlijk, schrijft Jos. En uh, ik heb nog een tweet van uh, uh, Vlinderske78. En zij schrijft... Voor mij is het mooiste geluid een Dakota. Dat gebrom in de lucht, dat heeft wel wat. Dan een mailtje van Gerard Guiking... Uh, hij schrijft, ik hoor een interessante uitzending... met een akoestisch expert. En uh, vanwege uh, jullie uitzending... van enige tijd stilte in de eter... Uh, vond ik het extra boeiend. En uh, hij schrijft... Ja, als je nog eens in Denemarken zou komen... dan kan ik het bezoek aanbevelen aan een oude Deense bushalte. Deze bushaltes staan nog door heel Jutland verspreid. Zodra je alleen midden in zo'n bushalte gaat zitten... verstomt alle geluid van buitenaf. Zelfs als het hard waait. Zolang de wind maar niet van voren komt. En je hoort eigenlijk al... Gauw alleen je eigen ademhaling in een zacht doffe achtergrondruis. Voor zover ik weet is dat de enige stille ruimte die ik in de buitenlucht ken... en de laatste keer in zo'n bus had, is dat ik in, in, in stilte tussen wuivende korenvelden... Laat ik nou best graag in Denemarken komen. Dus wie weet ga ik het eens uitproberen, zo'n oude bushalte. Dank je wel. Eens even kijken wie ik aan de telefoon heb. Dat is meneer Hartman. Goedenacht. Ja, goeienacht. Met Jan Hartman uit Nijmegen. Dag meneer Hartman. Wat is uw favoriete geluid? Nou, dat zijn er meerdere. Maar ik vind het geluid van een opstijgende of landende F-16 prachtig. Dat vindt u prachtig. Ja, dat gaat u toch wat minder horen de komende tijd. Hè? Als alle nou, bezuinigingen van... doorgaan. School blijft bestaan. Ja, dat is, dat, is waar, dat is waar. Maar waarom vindt u dat zo mooi? Ja, ik ben een luchtvaartliefhebber en uh, ik ging vroeger met heel veel plezier met vrienden naar Soesterberg. Toen vlogen de Amerikanen nog in ja. de, de F15. En dat vonden we fantastisch. En we hadden scanners en we hadden air-to-air -air frequenties. We konden de vlucht volgen en dat was toch geweldig. Ja, ja, ja. en, en waar aan herkent u nou het geluid van een F16? Ja, dat moet ik te omschrijven, maar het is, het is een, soort, ja, een soort huilend, blaffend geluid. En trouwens, eh, bij Volko gingen we altijd een klein paadje in bij de boeren. Ja. En dan kregen ze recht over ons hoofd heen, dus dat was perfect. Ja, ja. En in Nijmegen de hoor je. De meneer Hartman, hoort u in Nijmegen die F-16's ook? Ja, ja, ik zit er een flat en als ik de frequenties op heb staan, dan moet ik de hele landings. Uh, toestand van de toestellen als ze binnenkomen. Ja, ja, maar u hoort niet letterlijk het opstijgen van die F-16 in Nijmegen? Nee, dat niet uh, per se. Ja, je, kunt, je kunt dus wel via de frequenties horen als ze opstijgen, maar dat kun je dan niet, uh, niet letterlijk horen. Hè? Nee, nee, nee, maar het, het, het, het, het mooiste het hoor je het toch uh, vlak bij Volkel? Ja, bij Volkel is het ontzettend leuk. Dat en, en Soesterberg was nog leuker. Ja, maar dat is dicht, hè? Soesterberg vliegveld. Ja, Soesterberg, en ja. Leeuwarden kan ook toch, hè? Ja, daar blijven ze ook gestationeerd, hè? Dus wie dat ja, maar... bijzondere geluid wil horen moet naar Volkel of naar Leeuwarden. Het geluid van een opstijgende ja, F-16. Andere en... vliegtuigen doen nu minder? Nou, ik ben wel een liefhebber van militaire luchtvaart. Dat vind ik wel mooi. Mm -hmm. Maar ook Ik, andere militaire uh, vliegtuigen die, die nou, de raken herriers, u minder. Je had, je had in dat tijd over de grens hier had je de Engelse herriers. Ja. Daar kon je ook uh, mooi naar kijken. Met, met, uh, en die, die gingen, die gingen recht omhoog die toestel. Een duivels herrie. Ja, en, en, en wat is het verschil tussen zo'n Harrier en zo'n zo F-16? Kunt u dat proberen te omschrijven? Ja, ja inderdaad. Harriers maakt, maakt veel en veel minder waard. Er vallen onderdelen eraf donderen. Ja, ja. En een A-10, die maakt ook een heel apart geluid. Ook een heel brommend geluid. Heel typisch. De A-10? De A-10. De E-10. Dat zijn ook Amerikaanse toestellen. Oké, okay, oké. Okay. dat de F is prachtig. Maar de F-16 is uw favoriet? Nee, de F-15. De F-15, ja, die vliegt ja. niet meer, hè? Nee, die is helaas, helaas weg. Nee, maar nee. trouwens, ik moet erbij zeggen, ik vind het geluid van, uh, van mijn kat... die aan spinnen, vind ik ook een fantastisch geluid. Ja, het is weer iets heel anders, hè? Dat is wat liefdelijker anders, misschien, ja. Maar ook heel leuk. En ik ben iemand die houdt van de drukte van de stad... Ja. en de stilte van de natuur. En, en meestal beleef ik het allebei in één dag. Ja, dus u gaat even naar buiten. Ja, Nijmegen is natuurlijk een schitterende stad wat dat betreft. Even ja, naar buiten... Uh, de, de ooi pol erin. In, ik noem maar wat. En dan... Oh, je bent bekend. Ja, nou, een klein beetje, klein beetje. En dan s'avonds oh ja, weer terug de stad ja, in. Nou, net wat ik zeg, om een voorbeeld te geven. Je gaat lekker naar de stad, op het terrasje zitten. In deze tijd zit je in de drukte. En dan kun je bijvoorbeeld ik uh, even langs uh, aan de Waal zitten. Dan zit je helemaal in de stilte, in de natuur. En dan ja? via... Uh, de oei weer een Bergendal weer terug deze kant op. Nou, bevoorrechte uh, mensen zo te horen best of both uh, worlds. Mag ik u bedanken <laughs> voor uw telefoontje. Oké, okay, graag gedaan. En tot een andere keer. Dag. Daarvoor. Ja, het geluid van de stilte aan de Waal bijvoorbeeld, het geluid van de stad in Nijmegen, in Amsterdam is dat geluid van de stad natuurlijk ook uh, volop aanwezig. Toch uh, klagen 70 van de Amsterdammers over geluidse overlast. Uh, dat stond vandaag in de Telegraaf te lezen. Maar uh, Neil Diamond die vindt het wel wat hebben, dat geluid van de stad. Dit is Beautiful Noise.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 coming me beautiful noise dat was neil diamond ja, uw favoriete geluid, daar ben ik benieuwd naar. Het geluid waar u van geniet, het geluid dat uh, van uw huis een thuis maakt... De geluiden die herinneringen bovenbrengen aan vroeger of aan mensen van vroeger. Maar misschien bent u ook wel eerder een man of vrouw van de stilte. En dan ben ik over benieuwd wat, wat u dan zoekt in die stilte. 0800 1121 ons gratis telefoonnummer. Mailen kan naar casaluna.nl en Twitter kan met hashtag casaluna. Zo krijg ik een tweet van Joke Beerlagen. Joke zegt mijn favoriete geluid is het gefluit van de merel aan het einde van een mooie zomerdag. En Anki laat ons in haar tweet weten... het mooiste geluid is van het regelmatig stuiteren van een tennisbal. Terwijl Dimfy weer een tweet stuurt... het geluid van de wind om je huis tijdens een flinke storm. Prachtig. Het favoriete geluid van Dimfy. Uh, Ron, goedenacht. Dag Helco, goedenacht. Ron, uh, wat zijn jouw favoriete geluiden? Ja, ik heb er drie, hè. eigenlijk. Heb ik heb het doorgegeven heel Oh, je hebt een top drie. Ik heb een top 3 en die ga ik uh, in de natuurlijk voor jou hè? Ja natuurlijk. Uh, in omgekeerde volgorde. Hè? We, we houden de spanning erin. Ja we houden de spanning erin. En ik denk, de, de nummer 1 is heel erg verrassend. Maar uh, oh. ieder, iedereen, iedereen kent dat geluid. Oké, okay, maar we beginnen op nummer 3. Op nummer 3 hebben wij de Tsjiftjaf. De Tsjiftjaf. Dat is een vogeltje, okay. of niet? Ja, dat is een vogeltje. Die uh, heeft iedereen wel eens een keer gehoord. Oh, ik ook yes, ja. denk je? Ja, zeker wel. Die uh, doet een beetje tjif-tjaf. Tjif uh, loop maar eens een keer ergens doorheen en dan hoor je dat kleine vogeltje. Het, het leuke van het vogeltje is, je ziet, je ziet hem nooit. Je hoort hem alleen. Maar hoe ziet zo'n tjif er dan uit? Geen idee. Maar hij bestaat echt, de tjif-tjaf. Nee, nee, nee, nee. Echt waar. Ook al ik zit hier de maat nemen. Dat vogeltje bestaat echt. De chif -chow. Dus als ja. ik een mooie, mooie lentewandeling maak dit weekend, dan moet ik eens even opletten. Ja, dan moet je opletten, en het is een heel hoog geluidje. En ja? die zegt chif-chaf, chif-chaf. Uh, chif-chaf, maar... chif-chaf, ja. De, je moet dat vooral een keer gehoord hebben. Um, ik heb hem nooit gezien, ja, uiteraard heb ik even op internet gekeken. En het is gewoon een heel klein vooraletje, maar ik heb hem eigenlijk nog nooit in het echt gezien. Oké. Okay. Ja, er is een geluid als je ergens zo loopt, denk ik, oh ja, dus de chif De chif, de chif op 3. Ron, wie staat er op 2? Op twee. Nou, niet die, maar wat? Uh, dat is een elektronische pieper uh, als het gaat bij het vissen. Een elektronische uh, pieper bij het vissen? Hoe klinkt die ja. ongeveer? Ja, dat is heel verschillend. Ik ga dat natuurlijk niet nadoen... maar dat is gewoon als je uh, op, de, op de grote wateren zit... en dan in een tankje uh, verblijft met je maat of zo... dan heb je van die elektronische beterflikkers. Ja. En als dan uh, een grote vis aan zit... Ja. Ja, een big. Wij noemen het big. Maar gewoon in de voorsprong is het een karper. Mm -hmm. Dan uh, gaat dat ding af. En dan, ja, dat is dan een beetje verschillend qua geluid. Maar ja. dat geluid, dat is zo indringend. Dat is, ja, dan ga je op slapen. En uh, je hoort maar even dat piepje En dan ja. ben je wakker. Dus dat is een van mijn favoriete geluiden. Maar waar staat dat geluid dan voor, voor, voor jou? Is dat het geluid van vissen met je vrienden? Voor, voor, voor het, uh, het gezellig met z'n allen aan die waterkant zijn? Uh, nee. Ja, je bent er toch uh, weken mee bezig om het te gaan voeren van tevoren. En ja, als op, kijk op dat moment dat dat ding afgaat, dan weet je dat er wat aanhangt. En dan zit er niet iets aan van 1 kilo, maar dan hoop je dat er iets aan zit van 25 kilo. Ja. ja, ja. Blauwe, ga, ja dus, dus ja, dus dat geluid, uh, ja, dat brengt je hele adrenaline in je bloed. Dat, dat, dat, dat, ja, dat, maar goed, dat moet je een keer hebben meegemaakt, denk ik, omdat... omdat uh, het is het geluid van verwachting een beetje. Ja, verwachting van, uh, oh, dat ding gaat, wat zal er aan zitten? Ja, ja, ja. En, dan, en dan natuurlijk niet zo'n klein stekelbaasje, want ja, zo'n ding gaat alleen maar op het moment uh, ja, dat je weet dat je daar dus echt gericht op zit te vissen. Dus dat geluid is heel specifiek mm -hmm. gericht op één soort vis waar je op zit. En, en dat, ja, dat, dat maakt het heel erg uh, bijzonder. Tja. En dan je nummer één, Ron? Iedereen kent hem. En ik ben enorm jaloers. Iedereen is... is uh, uh, uh, Gek van Jan Veen. Ja. Uh, Jan van Veen. Jan Veen is de pianist. Jan van Veen is die man met die stem. Ken de ja. Maar ik heb toch een andere wat altijd bij mij op nummer 1 staat. Als ik die stem hoor, en hij heet Hans ja. Geweldig. Dat is een. een, een ja, iedereen kent hem van uh, NOS 8 uur journaal. Dat is dus die man, en ook uh, bij uh, Radio Morgen. Met een oog op morgen en ook natuurlijk uh, bij de andere programma's in de nacht. Ja, ja, hij heeft, hij heeft inderdaad ja. een schitterende stem, collega Hans een Mooi, ja. donker, een ja. beetje ja. omvloerst. Um, ik stel voor dat we heel even luisteren naar jouw nummer 1. Luister je even ja. mee. Oranje op het WK voetbal. Nederland telt 16 miljoen bondscoaches. En daar bent u er één van. Help Bert van Marwijk en het Nederlands elftal en praat mee op Radio 1 over het WK. Ja, zo, zo klinkt hij hè, Hans En ah, Waarom ja, vind geweldig. je zijn stem nou de mooiste van allemaal? Ja, ik werk zelf ook bij de radio. En, en, en uh, ja, ik weet het niet. Als ik die stem hoor, dan krijg ik zo'n warm gevoel van binnen. En, en uh, uh, dat heeft iets nou, uh, te maken met qua of, of aan mijn seksuele geaardheid. Uh, ja, ik, ik vind het gewoon geweldig en ik probeer hem ook een klein beetje na te doen. Dat moet ik ook niet doen, maar goed, als ik afdoe en ik bij de bus sta te wachten of weet ik veel wat. Dan, yeah. Ja, gewoon dat, dat specifieke geluid van Radio 1 en ook van de NLW-journaal. Uh, en niemand kent hem, want uh, het is gewoon de stem. En, en maar, ja, die man, fenomenaal. Ik vind hem echt geweldig. Die, die staat onder mijn kop en nummer 1. Nah. Het, het geluid. Het geluid, de stem van Hans Hogendoor, de nummer 1 oh. in de geluidstop 3 van Ron. Ron, oh, mag ik je bedanken voor je telefoontje en voor je bijzondere ja. top 3? Oké, okay, heel Dank je Tot een andere keer. Dag, Ron. Okay. Dag. Bye. Nou, zei even een tweet tussendoor van Petra de Boeveren. Zij schrijft, uh, mijn favoriete geluid was het geluid van de zee... van een golf die aankomt rollen en die zijn einde vindt op het strand. Petra de Boeveren, alias het slijterijmeisje. Ivar, goedenacht. Ivar, jouw favoriete geluid? Ja, nou, dat, is een beetje, dat heeft wel met emotie vaak te maken en herinnering. Vertel eens uh, op welke manier? Nou ja, goed. Ik, uh, ik heb bijvoorbeeld: uh, mijn opa had een Volkswagen, kever. En uh, hij kwam uh, eens in de zoveel tijd, kwam hij dan zo'n twee keer per jaar, kwam, kwam hij nog bij ons zeg maar. En uh, ja goed, uh, het, uh, het uh, geluid en het knisperen daarbij van het grint, ja dat is een herinnering en dat, dat is toch iets heel positiefs. Ja, ja. En, en hoor je nog wel eens een geluid dat eigenlijk op lijkt? Ja, natuurlijk. <laughs> er rijden genoeg kevertjes rond en uh, alleen het grintgeluid is er dan niet. Maar goed, dat uh, weet je. Dus ja, dat zijn toch wel, wel grappige... Dingen, denk ik. dingen dat ook vaak herinneringen die er eraan ja, plakken ja. En geuren die erbij horen. En, en dan word je weer teruggeworpen in de tijd. En, ja. He, heb je nog zo'n voorbeeld, Ivar? Nou, ik weet eigenlijk niet precies. Maar ik belde eigenlijk over iets anders. Oh, vertel. Nou, bij mij is het filter kapot in mijn hoofd. En daardoor komen heel veel geluiden eigenlijk uh, even hard binnen. En, en wat bedoel je precies met het filter dat kapot is? Nou, ik heb een schedelbare fractuur en hersenletsel opgelopen in het verleden. Mm -hmm. Ik heb het al wel eens vaker verteld uh, bij jullie in de uitzending. Ja. En uh, daardoor uh, is bij mij onder andere ook het uh, feit dat... Uh, ja, je hebt een filter in je, in je hoofd, zeg maar. Als dus geluiden binnenkomen, dat, dan kun je dat scheiden. Dus als ja. ik in een ruimte ben, dan hoor ik bijna alles wat er in, in die ruimte gebeurt. Hè? Dus als er mensen naast mij in de trein zouden zitten en zitten te praten, dan hoor ik dat... Net zo hard als het praten wat ik met jou doe. Ja, ja, dus je, je kunt niet... Uh, ik kan dat niet onderscheiden. Ik nee. kan lastiger weg. Het lukt wel, maar lastiger. Het is irriterend. En wat betekent dat voor, voor, voor je sociaal leven bijvoorbeeld? Nou, voor sociaal leven is dat niet zo'n probleem. Alleen, ja goed, het frustreert soms. Hè. Kijk, uh, ik heb uh, jarenlang uh, frustraties gehad. Ik, ik kon een geluid niet definiëren bijvoorbeeld. Mm -hmm. Het waren drie bonzen en een krak. Ja. En we kwamen er niet achter, toch? We gingen verhuizen en we met een, met een ruzie eigenlijk bij die buren op, uh, eventjes uh, op bezoek kwamen. En we dus ontdekten dat ze een hangmat hadden en een dartbord. Ja, ja, ja. ja, dus het is heel moeilijk om geluiden thuis te brengen, om, om, om um, uh, geluid aan, ja, aan, ja, dan aan dan een bron te koppelen, het als het ware. Ja. ja, en met name omdat je er dus last, omdat ik er dus last van had. En wij dus ook niet wisten wat het was. En dacht, ja, is dat nou pesterij of wat zal dat dan toch zijn? Goed, nou, komt het, nou komt het kwartje natuurlijk valt dan. Ja, goed, ja. dan. Dan weet je dat het wat het is. Maar goed, dan is het natuurlijk nog gefrustreerd dat je de hele dag op dat ook s'nachts. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Ja, ja, maar en, je, je, je zegt dat filter is kapot, dus ik vind het moeilijk om geluiden te onderscheiden en geluiden te herleiden ook. Ja, nou, uh, dat, dat niet hoor, dat niet. Maar nee? er zijn geluiden die dus even uit binnenkomen. komen. Kijk, het is hetzelfde. Ik, ik woon nu ergens anders, gewoon in een rijtjeswoning. En mijn buurman die heeft ook een dartbord. Hoe, hoe erg kan het zijn? Ja. Maar goed, hij, hij doet het nu niet meer zo erg vaak. Volgens mij helemaal niet meer, eigenlijk al een jaar niet. Maar het feit, alleen al het feit dus, dat, dat er dus gedart wordt werkt dus ook de emotie, de frustratie eromheen. Werkt bij mij dan denk ik door. En dan is het nog erger om het met bijvoorbeeld dart te hebben. Ja. Je weet dat er drie pijlen komen. Ja, je weet dat drie. Maar je drie weet van, niet wanneer. Nee, je weet drie van die inslagen komen als het ware. Ja. ja. En dat is hetzelfde. Bijvoorbeeld, kijk, uh, zie ik uh, een, een, uh, een timmerman een uh, spijker in de muur timmeren. Dan vind ik dat dan, dan dan is het helemaal niet zo erg. Maar als je die handeling niet erbij ziet. Zoals mijn buurman bijvoorbeeld of mijn buurvrouw. Ik weet niet wat die doen reisende zoveel tijd. Want die zijn dan in het klus, aan het klussen in huis. Ja, ja. Die, die, die hamerslagen komen op zulke rare momenten. En zo, zo één en dan drie keer en dan zeven keer. En dan heel een kwartier niks. En dan weer één ja. klap. En denk van wat zijn ze in vredesnaam aan het doen? Het, je kunt het er ook niet bij een handeling plakken. Nee, nee, dat, nee dat werkt heel raar. Ja, dat kan ik me voorstellen. Dat is een heel verwarrende ervaring. Ja, en ik weet niet of ik dat alleen maar heb. Omdat ik die beperking heb. Of dat, dat, dat iedereen dat zo heeft. Maar ja... Nou ja, mocht, Mochten mensen dit herkennen, kunnen ze altijd even bellen of ja, menen of een uh, tweet sturen. Het over een hond bijvoorbeeld. Hè? Ik, ik, ik, heb, nou, ik, ik hou niet zo van honden. Maar goed, een hekel aan is dan weer een groot woord. Ja. Maar goed, hier in de straat zijn dan zeg maar. Uh, nou, of 15 honden. Maar goed, er zijn er twee die inderdaad dus continu blaffen. Ja. Nou, dat is voor mij niet verschrikkelijker of vervelender dan. Dan zeg ik de radio maar aan. Dan denk ik, ja, maar ik wilde eigenlijk een boek lezen zonder geluid. Ja. En de ik hond dwingt jou dan, onbedoeld ja, die waarschijnlijk, hond, maar toch? Die moet ik dan, ja, die, die dwing ik dan terug, want die frustreert. En dan hoor ik, nou, dan luister ik naar uh, een programma dat me wel boeit. Ja, ja. En dan kan ik het wel redelijk doen. Ja, ja maar het, het is inderdaad uh, uh, uh, lastig opereren als dat veel te kapot is. Dus ja, lastig met ja, en, geluiden ja, en je omgaan. Je kunt het aan mensen niet uitleggen. Nee, nou, je doet een heel dappere poging, vind ik. Ja. Maar uh, ja, goed, men, men, men, men, je kan het wel kant ongeveer begrijpen, hoe frustrerend het is, dat Nee, is nee dat kun je denk ik, inderdaad niet begrijpen als nee, je het, nee, als je het zelf niet doet. Neem maar van je moet je niet zo aanslaan, niet zo, ja, je, of je moet niet zo aansluiten, Dat gaat ze dus weten al wat mijn beperking is. Ja. Maar van je moet er maar op iets anders letten. Ja. Ja, dat is makkelijker dan gedaan. Is, je weet dat het komt ja, en ja. dat frustreert. Ja. Kan ik, me, nou, ik kan het me niet voorstellen, je hebt je gelijk in. Maar ik vind wel dat je duidelijk, heel goed duidelijk ja. probeert te maken. Ja. Wat, je, wat je ervaart. Ivar, dank je wel daarvoor. Mag ik nog even een gedichtje voorlezen? Klein gedichtje, Ivar nog. Ja, ja. Het gaat ook over geluid. Ja. Dat heb ik even opgezocht ja. in mijn boekje. Ja. Natuurgeluiden klinken overstemmen elkaar. Kikkers kwaken, de oeros loeit. De halmen en bladeren ruisen, maar. Als de gele rups het gebied haast geruisloos doorkruist, wordt het enige minuten onnatuurlijk stil. Mooi, Ivar. Dankjewel. De, de gele rups is een trein, hè? Dat begrijp ja, je, dat ik. Ja, dat begrijp ik. Dat begrijp ik, hoor. Ja. Goed zo. Dankjewel, Ivar. Er meer. Ik ga verder luisteren. Tot de andere keer. Dankjewel. Dag. Een mailtje komt er binnen van Wouter. Wouter schrijft, een half jaar geleden verliet ik op een zwoele vrijdagnacht... rond drie uur het Holland Casino in Enschede. Ik fietste door de stad terug naar huis... en het viel me op dat er helemaal niemand meer te zien was. Je hoort alleen eventjes de wind en daarna was het compleet stil... Ik vond het verbazingwekkend en kwam eventjes in een trance terecht. Het leek net alsof ik in mijn eentje op de wereld was in een normaal zo levendige stad. Geen geluid is zeldzaam in onze huidige samenleving en dat is erg jammer. Ik vond het erg bijzonder om zoiets mee te maken en ik uh, zou het graag nog een keer willen ervaren. Misschien is het mooiste geluid wel, geen geluid, schrijft Wouter. Dankjewel. En dan nog een tweet van uh, Leon van Obel of van Aubel. Ik weet eigenlijk niet hoe ik die achternaam uitspreek. Excuus daarvoor. De tweet luidt een favoriet geluid. Een peloton wielrenners dat voorbij rijdt. Dat blijft mooi om te horen. Uw verhalen over de geluiden die u waardeert... waarvan u houdt, die herinneringen bij u bovenbrengen. Of misschien de stilte die u prefereert, net zoals Wouter. U kunt bellen 0800-1121, 0800-1121. U kunt een mailtje sturen naar casaluna.ncf.nl... en uh, twitteren, dat kan met hashtag Casaluna. Ja, dan een liedje van Lisbeth List. Lisbeth List uh, maakte onlangs een uh, nieuwe cd. Verloren en gewonnen heet die, onlangs al een paar maanden. Aan de autor. En uh, op die cd zingt ze ook dit lied met een tekst van Henk Hofstede. En ik moet zeggen, ik vind het een, een, een, een uh, uh, intrigerend lied, want ik haal eruit dat het enige wat zeker is als je niet zo zeker bent in het leven en uh, niet zo zeker bent over, over, over waar je staat, dan is het enige dat nog zeker is het geluid van de wind in de bomen. Zo interpreteer ik dit lied althans. Lisbeth List. Ik dacht dat ik oud was, maar ik was nog zo jong. Ik dacht dat het leven gewoon weer begon. Ik dacht dat ik mooi was en jij zag het ook. Ik verbrande mijn onschuld in vlammen en rook en de wind. In de bomen, ik ga door het donker. Elisabeth De Wind in de Bomen van haar album, verloren en gewonnen. Elisabeth List toert op dit moment door Nederland met de voorstelling Intiem. Geluiden nu, favoriete geluiden, geluiden waarvan u houdt, de geluiden die herinneringen bovenbrengen, daar praten wij over vannacht in Casa Luna. Aad, nacht. Goedemorgen meneer. Met dat een mooie Dag meneer Aad. <laughs> uh, Aad, uh, welk, uh, welk geluid inspireert jou? Nou, ik heb er drie voorlopig. Ik kan daar veel meer over doen natuurlijk. Nou, ook een top drie. Dat vind ik wel leuk. Wat staat er op drie? <laughs> top drie is dat eh, het mooie geluid van een honkoknuppel: dat het de bal, het veld met een, honkel, met een, een, een, een swing, het, het veld te Oh ja, zo. Prong. Voor de Ja, ja, ja, ik, ik, ik begrijp het. Ik, ik kan het niet nadoen, dat merkt u. Maar <laughs> ik, ik hoor het in mijn gedachten wel. Wat, wat maakt dat geluid zo mooi? Ja, dat is, die spelers die horen dat ook. En Ik had umpire, uh, die hoorden dat ook. Dat je ja? bal eruit gaat. En, en uh, u was de umpire? Ja, voor uh, 25 jaar uh, dik. Oké, okay, en dat, dat geluid. Dat, en wat horen we nou voor geluid, meneer Haat? Dat is een een en andere plaat die ons uh, probeert te stalken. Oh, dat is de mobiele telefoon. Ja, is dat. ja, ja. ja. Oh, Oké. Okay. Ja, ja, ja. Oké, okay, oké. Okay. Maar u, u was een paar en dat geluid van die, van die honkbak die bal raakt, dat, dat hoort u nog steeds. Ja, ja. En ik, kan steeds, ik word nog steeds behoorlijk. Uh, uh, dat was een berichtje. Ja. U, u, u, u wordt nog steeds, wat zegt u? u? Nog steeds word ik uh, daar ontzettend veel uh, doorgewaardeerd. Ja, ja, ja. Maar mijn mooiste geluid is eigenlijk. Nou, nou, eerst nummer twee, hè, meneer Aad. Oh, sorry. Ja. <laughs> Nou, meneer, meneer. Ja, meneer Haas. Ja, u zegt meneer tegen u. Ja. Nee, meneer Aad, wat is nummer twee? Het mooiste geluid is volgens mij de natuur die ontwaakt. Dat is nummer één. Maar wat is nummer twee dan? Dat, dat heb ik het over, nummer twee. Oh, nummer twee is de natuur die ontwaakt. Juist. En hoe klinkt de natuur die ontwaakt? De vogels dus. En ik, ik hoorde ook. Die, die visser hoor ik wat zeg zeggen. Ja. En. Ik, ik zou me eh, eigenlijk willen aanraden om dat piepensje niet, niet aan te zetten voor die karpervissers Want het is een karpenvisser. Ik ik ja. een... Maar het mooiste is natuurlijk als je het visueel ziet. En je hebt ook eh, tegenwoordig van die apparatuur dat je dus eh, ook eh, visueel dat kan zien. Mm -hmm. Dus je hebt mm -hmm. die apparatuur helemaal niet nodig. En dan heb je het, het echte geluid van de natuur, het echte geluid ja, van de stilte. Ja, schilte. dat, dat dat is, uh, gewoon, uh, ja, dat gewoon onzin. Ja, ja, ja, ja, dus dat piepertje. Maar goed, hij zei ook: van, soms, soms word je ervan wakker, dus dan slaap je lekker en dan, dan vis je ja, dus dat, terwijl je slaapt. Maar dat is geen, dus geen visser meer. Je kunt ook ook visueel kits zien. Oké, oké. Nou, dat is een tip en, en, om de natuur goed te nummer, nummer één is voor mij de muziek. De muziek, maar dat is een breed begrip, hè? Juist, in het algemeen, alle muziek. En wat vindt u dan de allermooiste muziek? Nou, ik, ik heb zelf een beetje gitaar gespeeld en ik heb veel vrienden om mij heen die ook dat euh, doen. Ja, ik ben een rocker. Een rocker. Vierende <laughs> ja. de gitarre. Ja, ja. ja alle, alle, alle muziek vind ik mooi in algemeenheid. Of de vadermuziek is op eh, hoe heet het? Eh, uh, Raaienmuziek muziek uit uh, uh, Algerije of ja, wat dan ook of ja. va vadermuziek of. Eh, Slaanse muziek of wat dan. Maar mijn favoriete is rock. Ja, toch een oude rock, hè? Ja, ja. Uit yep. de, de, de 50s-secties. Kijk, ja, ik, ik kom uit Den Haag, hè? Ja, precies. Er, er Den Haag biedt dat, hè? Ja, precies. En die Coast en, uh, uh, en, nou, ja, en noem maar op. En wie kwamen. Shocking Blue natuurlijk. En de Shoes en noem maar op. Mijn goede vrienden, Willy de, zing, uh, Willy de Giants. Oh ja? De 9-Zellicators. Uh, ja. De Jumper Jules. 65 Ja, ja, en, ja. De, ja, wat hebben we nog meer? Ik, ik, ik niet en zo. Ja, allemaal top, uit Den Haag, dus, dus a, het is eigenlijk helemaal geen wonder dat, dat, uh, dat u de van de rock, rock houdt. Ja, daar precies. Ja, ja, ja. Ik, ik vond nog even de top drie samen, hoor. Op drie uh, die honkmakknuppel. Ja. Op twee het ontwaken van de natuur zonder piepertjes bij de hengel. En ja. op nummer één muziek, muziek. in het algemeen. Dat is live, man. Dat is live. Ja, en, en rock in het bijzondere. Uiteraard. Meneer Aad, bedankt voor uw top drie. Nou, geen meneer, als alsjeblieft. Gewoon aad. Dag aad. Bye bye. Dag. En van aad naar Ruud. Ruud, goeienacht. Uh, goeienacht, Hilco. Ja, eerst de eerste keer dat ik in de lijn heb. Ik heb dubbel is. Ik heb uh, uh, Klaas terug in het Oké, nou, dan nou ja. spreken we uit met luister van, elkaar. Van, Leuk. Ik en Luna luister ik vaak. Hè? Fijn. Maar fijn. even over het geluid. Ja. ja, ik moet toch even. Ja, ik woon... Uh, vlak om het horen. Dat is, ja. uh, en dan woon ik vlak tegen de IJsselmeerdijk aan. Maar uh -huh. daar loopt ook de A7 vlak. ...tegen de IJsselmeerderijken en, en, de, en de, daar stikt het in de vogels eigenlijk. Is ja. Dus je hoort veel, heel veel vo verschillende vogels als je schopt zwakker wordt. Maar, maar uh, mijn punt, dat is dat de vrolijke kant, maar, ja. maar mijn punt is eigenlijk: uh, op het moment dat die vogels van worden... ...gaan de eerste vrachtwagens over die A7. Dus die overstemmen die vogels dan een beetje? Nou, dat uh, had ik gedroomd. Maar je hoort dus, de, die A7, daar zit ik vlakbij. En, en, ja. en hoe heet het? Daar, daar, daar komen half vijf eerste vraag vrachtwagens. En dat gaat, dus, ja, dat gaat eigenlijk de hele dag. Ja. De ik ben toevallig hier pathologie terechtgekomen. Het is geen keuze geweest. Daar kan ik niks aan doen. Nee. Maar nou komt het. En dan wordt het een uur... of. 10, 11 ochtends, en dat is, dan komen we daar, de, ja je zegt, het wordt mooi weer van het weekend, daar, dan ga ik zelf eigenlijk vluchten helaas. Oh, en waarom maar, dan? Dan komen hier allemaal motorclubs over die IJsselmeerdaad. Oh ja, die maken een toertocht. gaat de hele dag, die denken dat er een rechtstuk. De, oh, is, dan ga je het gas helemaal open. <laughs> ja, Lex, ja. ja, nee, Lex Bolma, je collega had het laatst ook al, want die woont hier even bij de Vicht. Ja. Dan kun je heel mooi wandelen, zei hij. Maar hij zegt, je wordt van de weg afgereden... door, door, die, door die vele motorclubs tegenwoordig. Je komt ja. dan met z'n vijven, of met z'n vieren... of met, met z'n achten. Ja. En het gaat om een kwartier. Gaat het heel, als het mooi weer is, wat jij zegt... en geloof ik ook, euh, heb ik ook gehoord... dat is het hele weekend hier... naar nou, een soort asje langs die dijk... terwijl het een heel mooi gebied met vogels is. Hoor. Ja. Maar ja, jij zegt overstemmen die vogels... maar dat motor... maar ik vind die in die randstad... Toch de, de verkeersgeluiden en de technische geluiden. Ja, Al die hoogspanningsmasker. Dat wordt, uh, was vanmorgen op de radio. Over oceaan. Dat, dat ook, ook zo, ja. zo, zo tril van die mensen. Maar het, dat, het, dat stoort jou dus? Maar, maar heb je er dan niet overwogen om op een rustige plek te gaan wonen? Ja, maar je, je kan je, je niet... Kan, je kan, je kan ja, heb ik ze vaak gevraagd. Maar je kan niet zomaar verhuizen. Ik, nee. ik zit in een huurwoning, dus ik kan niet zomaar zeggen, kan ik ergens die gemeente waar nee. ik woon, dat, dat nee. heeft niet zomaar andere. Maar het is echt, en er zit nog een spoorlijn tussen, die gaat van oh, de naar, uh, tussen die A7 en die IJzermeerdijk. dus tussen die motoren en die vrachtwagens, heb je nog wel die vogels, maar er zit ook nog een spoorlijn <lacht> Ja, <in>. dus <lacht> het is <lacht> af en toe wel moeilijk om die vogels te horen. Maar Ruud, zit, ja, je, je <lacht> zei net van, ja het wordt mooi weer, dus dan gaan al die motorclubs over de dijk. Ja, uh, nou, en jij nou, ja, gaat die die vluchten, op, maar waar vlucht je dan naartoe? Uh, dan, dan moet ik, dan moet ik het binnenland in, dan moet ik van die druk, want als ja, je alles trekt naar die, naar die waterkant toe kennelijk, ja, ja. Dan, ga ik, dan kan ik naar, richting Schermer Dat dat is, dat is dan iets minder. Ja, dat is ook, wat rustiger. Als, ook wel motorclubs, je overal hoor, want dat vind ik erg. De laatste vijf jaar is er enorm toegenomen. Ja, die, ik, ik zeg er niks van, die jongens moeten ook rijden, ja, ja. maar als jij langs de kant zit of ergens een plekje zoekt, nou... Die motorclubs, die toeren de hele dag mooi. Echt waar, hoor. Nou, da da dat weet jij zelf waarschijnlijk ook wel. Nou ja, ik, ik rijd geen motor. En, en nee, ik woon daar nee, nee, niet zoveel no, motoren. Nee, maar, maar, maar ik kan maar ja, inderdaad in mooie gebieden... daar, daar gaan die, die motoren euh, lekker weekendtourtjes maken. Dat klopt. Ja, moet je even een Lex Bomae vragen? Die woont ergens bij de vecht, zei hij. Ik zal dus eens aan Lex je je vragen. Vindt, dan kun je heerlijk wandelen, zegt die, Maar één ding, tot slot, zei hij... Die motorclubsje wordt van de weg geblazen. Nou, ik ga het eens vragen maar... wat zijn de ervaringen zijn wat dat betreft. Ruud, Ruud, ik wens je in ieder geval een fijn weekend. Uh, op een vogel, rustige plek goed. in de schermen. En geniet ja. morgen, morgenochtend. Even van die vogels voordat die vrachtwagens beginnen. Voordat het spoor begint. En voordat de motorclubs <laughs> langs komen. Dat is een goed idee. Oké, okay, Ruud. Tot een andere tot keer. Nog, dag, dag. Uh, Rob, goedenacht. Goedenacht. Wat is jouw favoriete geluid? Nou, favoriet, ik, ik, ik heb een aantal geluiden, die gaan me niet meer uit het hoofd. En ik, ik kan nu oh. niet zeggen van favoriet. Uh, maar er zijn, bijvoorbeeld om te, om te beginnen, uh, toen ik voor de eerste keer in uh, downtown Manhattan was. Ja. Uh, de enorme kakofonie van geluiden, als je s s'avonds op bed gaat. Mm -hmm. De sirenes, de, de, de, de, de toestanden, de getoetel van auto's, en weet ik veel wat. Die hoor je ook allemaal in je hotelkamer dan. Ja, ja. En hoe ervaar je dat? Rustgevend. Ru en waarom rustgevend? En waarom is dat dan rustgevend op? Weet niet. Het is het is één, het is één brein brei van geluiden. Het is uh, uh, uh, ja waarom dat rustgevend werkt uh, weet ik ook niet. Maar uh, ik vond het inderdaad uh, of uh, in het geheel niet hinderlijk. Maar misschien omdat het, je zegt, het is een brei van geluiden, dus je kunt die geluiden niet thuis brengen. Het komt niet uit de kamer van je buren of het is niet nee, onder, nee. Je, onder, je, onder je hotelraam. Daardoor, misschien omdat het zo'n zo zo zo melange is van geluiden, misschien overal daarom overal. Dat, je, dat, dat het als rustig ervaren wordt. Ja, ja. tenminste, door mij. Die ja, ja ander door jou. Ik kan er helemaal gek van worden misschien. Ja, maar jij sliep er lekker op. Ik sliep er lekker op. Ja. Nou, Downtown Manhattan, als het een geluid dat niet uit je, uit je geheugen gaat. Heb je nog zo'n voorbeeld, Rob? Uh, ja, een geluid wat niet uit mijn geheugen gaat, is het, uh, het geluid van een, uh, een loon in de van, vroege van, ochtend. Van een wat, Rob? Een loon, dat is een zware watervogel. Uh, okay. uh, komt voor in Noord-Canada en Alaska. Oké. Okay. Uh, ik heb jouw redactie daar nog even een naar naartoe gestuurd, maar ik weet niet of ze dat voor elkaar kunnen krijgen. Is dat is verder niet zo belangrijk. Maar als je dat één keer gehoord hebt... Uh, dat geluid dat die vogel maakt, dan uh, dat vergeet je je leven niet weer. Oké. Okay. We hebben het geluid ook niet, niet kunnen openen vooralsnog, maar hoe, hoe klinkt die ongeveer, die vogel? Erie. Uh, ik kan niet nadoen. Ik zal ook niet... Uh, ik, ik zal de vogel niet aandoen een, een poging te wagen. Ja. Uh, maar dat is, um, dat is gewoon een, uh, een, een, een geluid wat we hier in elk geval uh, uh, niet kennen. En nog een één keer, hoe heet die vogel? De loon. De loon. En waar vliegt de loon? Uh, Canada, uh, Noord-Amerika. Mm -hmm. uh, ja, het is een, het is een watervogel. De loon, een geluid dat niet uit je gedachten gaat. Net zo min als uh, de, de uh, wirwar van geluiden in downtown Manhattan. Rob, mag ik je bedanken voor je telefoontje? Nee, hey, ik heb nog één. Oh, nou nog eentje dan. Dat is misschien wel de mooiste. Ja. Als je dan hebt over wat vind je het leukste geluid. Ja. Of het mooiste geluid. Ja. Um, Waar ik het meeste gevoel heb, is uh, heel, hier helemaal in Nederland... Um, in de lucht vliegende ganzen. Kijk, daar kan ik me iets bij voorstellen. Dat is voor mij het signaal van. Change of seasons. Ja, zo'n formatie ganzen die je overtrekt. Precies. En die kwetteren altijd. Ja. En, uh, en dan weet je weer, jongens, het wordt herfst of het wordt winter. Ja, ja. Dus je hebt daar onlangs weer van genoten? Uh, ja. Ja. De nummer één in de geluiden top drie van Rob. Rob, dankjewel voor je telefoontje. Ja. En een goede nacht nog. Dag. Ja, en van geluiden en van cacophonie naar stilte. Naar een scherpe stilte. Dus scherpe stilte die je ineens kunt horen en kunt voelen... als bijvoorbeeld zomaar ineens een relatie wordt afgebroken. Dit is de groep Le Titre. Ze wonnen vorig jaar het Volksspot Open Podium. En dat deden ze met dit liedje. Sharp Silence. Sharp silence. Nog één tweet van Peter Huigen. Zijn favoriete geluid dat van een Chrysler Saratoga, 3 liter VS. Krachtig maar beschaafd. Laat hoorde ik er weer eentje voorbij rijden. Heimwee. En daar hebben we weer dat bijna twee uur. Ik ga heel zachtjes de luiken van ons huis van de Maan sluiten. Maandag doet Jurgen van den Berg ze weer open. En hij ontvangt dan Linde Gonggrijp van de MMV zelfstandige. En ik spreek nog even het antwoordapparaat in voor Jurgen.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 Straks na tweeën, Max hier op Radio 1 met Nora Romanescu. Zij begeleidt u op haar nachtvluchten naar het verleden van de radio. Ik wens u een uh, goede reis en uh, voor daarna een fijn weekend. En wat ons betreft heel graag tot maandag. Goeienacht.